4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de Nationale Ombudsman zegt nu ook een onderzoekscommissie dat de Belastingdienst te streng was tegenover 300 gezinnen. die werden beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Daardoor kwamen die gezinnen in grote financiële problemen, zegt de commissie onder leiding van oud-minister Donner. Volgens hem leidde elk foutje bij het aanvragen van de toeslag tot een fraudeverdenking, waartegen de gezinnen zich nauwelijks konden verdedigen. Wel moesten ze grote bedragen terugbetalen. De 300 gezinnen hebben volgens de commissie Donner recht op een schadevergoeding. Accountantskantoren maken nog altijd fouten bij het controleren van jaarrekeningen, blijkt uit een steekproef van de Autoriteit financiële markten. De toezichthouder bekeek 14 controles en daarvan waren er 12 onvoldoende. Vooral over de accountants van Baker Tilly maakt de AFM zich zorgen. De toezichthouder richtte zich in de steekproef op vijf grote accountantskantoren, maar niet de vier allergrootste. Daarover verschijnt volgend jaar een rapport. De dood van de Rotterdamse scholieren Humera was geen moord, zegt verdachte Bekir E. Hij vertelde in de rechtszaal dat hij niet van plan was het meisje te doden. Hij wilde naar eigen zeggen alleen op haar benen schieten om te voorkomen dat ze zou wegrennen. Waarschijnlijk komt het OM morgenochtend met de strafeis tegen E. Rusland is niet onder de indruk van nieuwe bewijzen dat de Russen ten tijde van de MH17-ramp veel invloed hadden op de rebellen in Oost-Oekraïne die het vliegtuig zouden hebben neergeschoten. Het Joint Investigation Team dat de ramp onderzoekt zegt op basis van afgetapte telefoongesprekken dat de Russische Veiligheidsdienst dagelijks contact had met de rebellen. Volgens Rusland zijn de afgetapte gesprekken deels vals en onbevestigd. Het weer, het is bewolkt, maar wel grotendeels droog en maximaal 7 graden. Vannacht zakt de temperatuur in het binnenland tot vlak boven het vriespunt. Morgen is het opnieuw bewolkt en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Amstel Business Park en Knoopend Holendrecht. 4 kilometer file geeft 10 minuten vertraging. Ook op de A4 Amsterdam Den Haag 10 minuten extra tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen. Vijf minuten extra op de A6 Muiden Lelystad bij Lelystad. En op de A10 Knoopend Koenplein richting Knoopend Amstel tussen Geuzeveld en Knoopend Amstel. 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 je komt verdieperen dan Chaddy. Je bent beter dan Baudet in Pia. Je bent, ja. Ja, vergeet hem met Chaddy, want hij is beter dan Chaddy. Hij komt verdieperen dan Chaddy. Hij is beter dan Baudet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 ik ben beter dan Baudet in bed. Ja, je vergeet met Jenny. Ja, hij is beter dan Jenny. Hij ja, komt wat dieper dan Jenny. Ja, hij is beter dan.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 Stoepen, stoepen, ik kon je roepen, roepen jij ja, was echt laat Geen Amiri broeken, nooit geen nieuwe schoenen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 Down, down, down, down, down, Da down, down, down, down, down, down, down, down, down, down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 more Say. used to talk for hours nowadays all the time we're spending is a waste One no more, anymore Give me the wrong attention For what I need you Your whole life I'm not gonna change my mind Not this time Listen up, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Move ahead. Ik ben fran Franco, de tirador que siempre te van de vijf, ik ben franco Nadie deposita ik que yo de el Ik ben hetzelfde, ik ben hetzelfde Ik ben hetzelfde, wat je vijf, je vijf, je vijf, ik ben hetzelfde Ik ben Who the hell do you think I am? Ik give a fuck about your Instagram Listen up. hetzelfde, ik ben that ik niet Ik heb een flikker in de hele